9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 PvdA-leider Samson vindt premier Rutte nog steeds een geloofwaardig politicus. Ondanks de fout in het debat is hij nog steeds betrouwbaar. Iedereen kan een fotbal maken, zegt Samson in de Telegraaf. Bij Knevel en Van der Brink zei Rutte donderdag dat de economie bij de PvdA krimpt. Gisteren erkende hij dat dat niet waar is. Samson betichtte Rutte in het debat van een leugen. Hij onderbrak hem en zei drie keer, nu doet u het weer. Daarmee doelde hij op een eerdere onjuiste uitspraak in het premiersdebat bij RTL. Toen overblufte Rutte SP-leider roep door te ontkennen dat de VVD de eigen bijdrage in de zorg verhoogt. Eurocommissaris Kroes wil dat haar partij, de VVD, een nieuwe samenwerking met de PVV uitsluit. In het AD zegt ze dat Wilders opmerkingen over Europa kan nog wel raken en dat hij volstrekt onvoorspelbaar is. Rutte noemde eerder een nieuwe samenwerking met de PVV onwaarschijnlijk, maar hij sluit geen enkele partij uit. In een reactie op Twitter noemt Wilders Kroes de grootste zakkenvuller van Brussel. Ze sluit volgens hem de PVV uit, want met de PVV raakt ze haar 25.000 euro per maand kwijt.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 Om de simpele reden dat alles helder is bij alfabet. Van A tot Z om precies te zijn. Dit was de A uit het alfabet van Alfabet Autolies. Verrassend voorspelbaar. Koop vandaag trouw en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche. Geen kolencentrales, maar zonnepanelen. Kies partij voor de dieren. Goedemorgen, welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Vanaf vandaag...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 Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Het is vier minuten over 9 geweest. Welkom terug bij de nieuwsshow. Tot tien uur hebben we onder andere aandacht voor de race van Mitt Romney naar het Witte Huis vermengd met een gesprek met een lege stoel. Het gevaar dat Arabische muziek heet en dan een poging het wereldsnelheidsrecord fietsen te verbreken. En we gaan het ook nog hebben over het heilzame effect van een maand lang offline leven. Goed. Maar laten we beginnen waar op alle kranten bol van staan. Nieuwe politiek. In tijden van grote verwarring, beter bekend als verkiezingstijd... is het altijd handig om eens even wat afstand te nemen van het onderwerp. Even geen halve waarheden en hele leugens. Even geen kieswijzers en CPB-cijfers. Terug naar de basis. Dat is uh, wat we gaan doen met een waar zelfhulpboek. Zo noemen ze het zelf althans, voor politici en kiezers. Geschreven door de journalisten Gustaf Bessem's en Dirk Jacob Nieuwboer. Zij schreven het boek Doe eens normaal, man... In zeven stappen naar een betere politiek. Ja, dat lijkt me geen uh, luxe tegenwoordig. <laughs> een, een betere politiek in zeven stappen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heb, hebben politici een zelfhulpboek nodig? Ja, anders hadden we het natuurlijk niet uh, gemaakt. <laughs> wij, hebben, wij hebben allebei uh, een jaar of vier uh, op Binnenhof mogen rondlopen. Dat was toen uh, voor het toenmalige Dagblad de Pers. Ja. Uh, helaas een schone dood gestorven. Um, en uh, daar hebben wij... Nou ja, laten we zeggen dat daar ons veel dingen zijn opgevallen... Uh, waarvan wij de indruk hadden dat het misschien ook anders kon. Ja. Uh, we oh. kijken hier tegen een uh, scherm aan... op Samson, dubbele punt, Rutte is wel betrouwbaar. Zo'n zo uh, akkefietje, wat vinden jullie daar dan van? Nou, het is misschien verbazingwekkend uh, dat Samson nu zegt... van Rutte is wel betrouwbaar, want heeft een paar dagen geleden... heeft hij uh, heel erg zijn best gedaan om uh, Rutte af te schilderen... als een, nou ja, iemand uh, die juist niet betrouwbaar is. Um, en uh, is daar ook succesvol uh, in geslaagd. Um, maar ik denk dat het uh, in zekere zin niet verrassend is... omdat ze allemaal in hetzelfde sch schuitje zitten. Hè? Uh, Rutte wordt er nu op gepakt, uh, maar eigenlijk is... Iedereen, heel erg, uh, iedere politicus, uh, uh, heel erg kwetsbaar... om gepakt te worden op hele of halve uh, leugens. Dus Samson weet zelf ook wel... dat hij uh, misschien straks ook aan de beurt kan zijn... en heeft er ook baat bij om ervoor te zorgen dat... Uh, nou ja, om uh, uh, ervoor te zorgen dat... die hele politiek enigszins betrouwbaar blijft. Ja, Willem Post? Ja, weet je wat volgens mij ook uh, nog wel Ik denk aan de Amerikaanse politiek, <laughs> ja. ja. Uh, met de Amerikaanse verkiezingsbril op... Uh, het is een beetje doorzichtig. Samson wil wel graag presidentieel overkomen. Staatsman weet. Ja, want kijk, dat is nogal een statement, hè? Dat je over de huidige premier zegt van ah. ja, maar hij is, hij is betrouwbaar. Ja. Zo plaats je jezelf natuurlijk een beetje op een pad. Maar hij, ja. hij zegt ook, ik hoop dat het hiermee klaar is. En dat ja. is ook in zijn eigen belang. Hè, want hij is Zeker. zelf inmiddels ook alweer op een, uh, nou ja, een halve waarheid uh, met betrekking tot die ziekenhuizen betrat. Ja. En uh, dus het is ook in zijn eigen belang dat het hiermee inderdaad. Nou ja, dat het over is, dat die straks zelf niet aan de beurt is. Ja, okay. en er is een kans, uh, er is ook een kans dat ze moeten samenwerken na de mm -hmm. verkiezingen. Uh, dat zou wel eens de enige uitkomst kunnen zijn. Nou ja, dan kan je wel hebben gezegd dat iemand een keer uh, onwaarheid heeft gesproken. Maar als je iemand echt helemaal als persoon en politicus als onbetrouwbaar heeft gelabeld, dan heb je zelf weer een geloofwaardigheidsprobleem oh, oh, als je oh, straks ja. aanschuift. Maar en gaat nou boek... dit nou eens aan mensen in het land uitleggen? Die snappen daar toch geen fluit meer nou, van. dat zitten we hier toch prima te doen? Ja. Nou, ik denk dat, dat dit is. ...op de molen van ze zeggen dit, ze bedoelen dat, ze willen weer wat anders... ...en als je ze echt op afrengt, is er niemand thuis... ...en maak je geen zorgen, ze komen onze spullen ook nog halen. Dat is ongeveer de vertaling van wat ze in ieder geval in de bejaardentehuizen... ...en in een heleboel andere huizen gewoon denken. En daar ja, richten jullie je boek natuurlijk toch ook een beetje op. Op hoe dat gevoel te voorkomen. Ja, oké, dat is waar. Wij denken wel dat er inderdaad door het gedrag de politici vaak vertonen... dat een heleboel mensen misschien niet exact bij elke kwestie weten hoe die zit... of wat eraan vooraf is gegaan, of wat iemand nou zegt dat wel of niet klopt. Maar als ze iemand zien op het scherm, hoe die zich gedraagt... en als dat eruit ziet als iemand die zich heel ongemakkelijk in bochten staat te verringen... dat ze daar wel die indruk van krijgen. Jullie boek begint met de vraag waarom zitten politici eigenlijk in de politiek? Ja. Ja. Het blijkt dat sommige politici niet eens meer exact kunnen formuleren waarom ze daar ook weer ooit aan begonnen zijn. Hè? Ja. Dat werkt dan niet zo gek veel vertrouwen natuurlijk. Nee, dat is, maar dat is ook best wel lastig. Um, een beetje begrip voor politici hebben we ook wel. Um, je komt in Den Haag, je hebt idealen. Uh, nou, dan kies je een partij uit. Die valt nooit helemaal samen met je eigen idealen. Dus dan moet je al compromissen sluiten. Vervolgens uh, treedt jouw partij toe tot een coalitie. Uh, dan moet je weer compromissen sluiten met andere partijen. Dus het, het ligt erg op de loer dat je uh, waarom je zelf in de politiek bent gegaan ook vergeet. Nou, wat wij proberen te doen is politici uh, politie bij de les te houden... En ze een paar tips te geven van, nou, hoe zorg je er nou voor dat je die idealen waar je mee uiteindelijk waar je mee bent begonnen, dat je die aan het eind van de rit ook nog weet. Noem eens wat tips. Nou, een van de tips is die idealen steeds herhalen. Um, uh, gewoon blijven zeggen van, nou, ik vind dit, maar ik sluit nu een compromis. Um, en dat vind ik op dit moment, vind ik dat vervelend. Maar niet, zeggen, maar niet doen alsof dat compromis uh, jouw eigen standpunt is. En dat wordt wel vaak zo gebracht? Dat wordt heel vaak zo gebracht. En dan zie je twee partijen. Hè? Partij A en partij B sluiten een compromis. Uh, daar zijn ze allebei niet heel erg blij mee. Maar ze doen allebei alsof dat geweldig is. Ja, er staan ook een paar voorbeelden van. Hè? Bijvoorbeeld dat van uh, Janine Hennis. Plasgaard. Die... Ja. Uh, eh? nou, nou, nou ja, best... uh, Janine Hennis ja. Plasgaard is volgens ons een van degenen die dat goed doet. Ja. Uh, zij is heel erg uh, aangevallen op haar uh, uh, stemgedrag... Over de weigerambtenaar. Uh, um, zij stemde toen tegen haar eigen principe in. Uh, zij is tegen de weigerambtenaar, maar ze zorgde ervoor dat die kon blijven bestaan. Um, en daar kun je van alles over vinden. He. Je ja. kunt uh, van vinden dat dat niet goed is, dat ze dat er niet had mogen doen, dat dat zo'n principieel punt is. Maar wat zij wel heel erg goed deed, is namelijk is uitleggen van: ja, ik ben tegen die uh, weigerambtenaar, ik blijf er tegen, maar op dit moment maak ik een andere politieke keuze. En dat is uh, rust in de coalitie. En dat is een uitzondering, want eigen mening is natuurlijk op zich voor een politicus een heel belangrijk wapen. Daardoor word je herkenbaar, daardoor stijg je boven die grijze massa uit. Maar de partij meestal is daar bepaald niet van gediend, hè, van die eigen mening. Nee, nou je staat van twee kanten onder druk. Want wij moedigen het ook uh, vaak niet aan uh, als media. Uh, maar inderdaad, aan de ene kant heb je de, heb je de discipline uh, van de partij en de fractie... Uh, waar grote druk is om je daarnaar te voegen. En je ziet ook dat Kamerleden die een keer wel ergens van afwijken... of zeggen, ik denk hier persoonlijk wat anders over... daar vaak echt last mee krijgen. Geen verkiesbare plaats meer, dat soort dingen. Bijvoorbeeld uh, uh, Dibi? Nou, ik weet Slekt niet of dat voorbeeld. het beste voorbeeld is. Hè? Nee. We noemen Paul Kalma onder andere oh, ja. van de Partij van ja. de Arbeid. En zijn er nog een paar, een CDA, Alga. Um maar aan de andere kant is het ook zo dat uh, wat media vaak doen... Ik, het, het, journalisten klagen vaak de hele dag van er is nooit eens een politicus... die gewoon helder wat zegt hè, als komen met die riedels. Maar als er een keer een politicus is die helder wat zegt... is het eerste wat wordt gedaan is dat uh, hey, op de millimeter... naast uh, het partijstandpunt leggen en kijken of daar licht tussen zit... en anders kijken of het misschien met de coalitiepartner een probleem oplevert. Uh, en uh, snel met microfoons naar die ander hollen om dat te is kijken wat je of ze niet boos over zijn. Wij als media doen dat ook. Ja, wij belonen risicomijdend gedrag over het algemeen. En we gaan heel weinig ontspannen om met een politicus die zegt... nou ja, ik voel me thuis in deze partij. Hè. Grofweg uh, zijn dit mijn principes, dus uh, ik hoor hier te zitten. Uh, maar wij, wij proberen een soort fictie in stand te houden... waarbij iedereen binnen een partij exact hetzelfde zou moeten denken. Dat kan natuurlijk niet. Laten we de zeven stappen van de ja. politicus, hoe die dan het wel goed kan doen... eens even heel kort doornemen. Wie begint? Ik pak even het boek erbij. Het <laughs> is, uh... is opnieuw, hè? Ja, ja. Eén nee, was, was weten waarom je in de politiek zit. Kijk, dus uh, die ja. was makkelijk. Weten ja. waarom je in de politiek zit? Okay, ja. twee. Twee, nou. eh, draaien is gezond. Uh, draaien wordt altijd heel erg negatief geduid. Eh, van standpunt veranderen. Waar de Bos was een draai komt. Ja. Um, um, nou willen we ook absoluut geen politici... die elke vijf minuten van standpunt veranderen. Mm. Maar zo nu en dan omdat de omstandigheden veranderen, uh, van standpunt veranderen. En leg het dan uit en zeg dan dat dat, dat compromis ja, is. Ja. Wat je net uitlegde. Ja, ja. precies. Nou, okay. Niet alleen het compromis, maar ook echt van standpunt veranderen. Het is natuurlijk heel normaal. Hè? Je had het net over mensen, ik geloof dat je bejaarden te noemde. Maar ik denk ja. ook dat jongere inwoners van Nederland hetzelfde uh, zouden kunnen beleven. Uh, namelijk, in je eigen leven gebeurt dat ook. Je vindt iets, dan krijg je nieuwe informatie of je hoort een nieuw ja. argument. Dan denk je, hm. oh nee, daar denk ik toch anders ja. over. Nou, dat zou je een draai kunnen noemen. Dat is natuurlijk heel gezond eigenlijk. Dan dus gaan je daar niet voorn. doen. Ja. Helder. Okay. Punt 2. Punt 3. 3. Punt 3. Uh, wees trots op een compromis. Eh, want met compromissen houden we dit land regeerbaar. Uh, en zeg ook dat het een compromis is. Doe niet alsof uh, uh, dit je eigen standpunt is en dat jij hebt gewonnen. Nee, zeg het is een compromis. Dat is best pijnlijk. Maar ik sta ervoor. Ja. En, Net zoals van Janine Hennis plaats. Oké, okay, ja, punt 4. Uh, fouten maken is oké. Okay, maar, maar zeg er ook wel uh, sorry bij. Rutte. Rutte zegt geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt onder best grote druk maar ik heb hem nog niet sorry horen zeggen. Nou ja, een beetje. Nee? Hè? Ik heb hem niet ook een ah. beetje sorry horen zeggen. Ah, nou ja, had het zo niet maar moeten doen. Maar we, laten we inderdaad... Nou, was... Samson ook niet, hè. Ja. Die nee. zegt nee. ik was wel erg enthousiast. Ja, ja, een beetje precies, te enthousiast. Precies, en bij Rutte komt er dan ja, bij dat, ja. hij, dat het allemaal komt... omdat hij zo gepassioneerd Nederland beter wil maken. Ja. Precies, ja. hij brengt dat als, eigenlijk als iets goeds. Als iets heel enthousiast. Ja, ja. dat is ook een kunst natuurlijk. Nee. Maar sorry zeggen is ook vooral naar de burgers toe. Er worden ook fouten gemaakt door de overheid. En daar wordt ook altijd heel erg krampachtig over gedaan... Uh, om dan sorry te zeggen tegen de burgers die daar schade van hebben ondervonden. Terwijl het heel erg belangrijk is. En ook de burgers zelf vinden het heel erg belangrijk om sorry te horen. Ja. Punt 5. Punt vijf. Je mag soms zeggen uh, dat je iets niet weet. En je mag soms ook zeggen van ik wil op dit moment even niks zeggen. Het gebeurt heel vaak dat politici niks willen zeggen. Maar dan zeggen ze niet, ik wil niks zeggen. Nee, dan gaan ze allemaal smoesjes bedenken. John Leerdam, was er een voorbeeld van natuurlijk. Ja, dat was een extreem voorbeeld. Maar er waren er meer, hè? Ineke van Gent, Emiel Roemer... Ja. die ook toen op uh, een nep vragen... Uh, ja, ze, ze lopen daar rond. Er komt een microfoon, die wordt uh, voor hun gezicht gehouden. En, en, en nou, ze gaan gewoon tekst produceren. Ze voelen zich verplicht om tekst te produceren. Terwijl ook dat zou natuurlijk heel gewoon zijn. Dat je zegt, nou, uh, sorry, maar waar u het nu over heeft... Geen uh, dat zegt me even niks. En... Ja, als dat steeds gebeurt op jouw eigen terrein, is het ook geen goed idee. Maar bij dingen die niet zijn gebeurd, is het natuurlijk logisch dat je daar niet van af weet. Oké, SES. Je moet niet gek gaan praten. En dat heeft volgens ons alles uh, ermee te maken uh, dat je niet moet liegen. Uh, dat je gewoon de waarheid moet spreken. Want politie gaan heel erg gek praten, om, omdat ze uh, voortdurend halve uh, uh, en hele onwaarheden te ja. bedden brengen. Misschien even gek praten. Ze hebben daar een heel jargon ontwikkeld. Hè? Veel ja. uitdrukkingen die wij over het algemeen helemaal niet gebruiken. Maar dat dingen moeten klip en klaar zijn. Oh. Er moet boter bij het vis. Het is van tweeën één. Een soort quasi stevige... <lacht> het kan toch niet zo zijn dan? <lacht> en dan is ja. het altijd wel zo. Ja. Maar een soort quasi stevige volkse uh, uh, taal. Die dat eigenlijk helemaal niet is. Want, tenminste, ik, ja, ik weet niet of jullie vaak tegen elkaar zeggen dat iets nu eens klip en klaar uh, moet worden. Of nou, dat het van tweeën één is. Nou. En zo ja, dan is dat ook beroepsdeformatie. Oké, okay. okay. kom maar aan zeven. Nou, dat, dat gaat over onszelf. Uh, de media, die moeten ook uh, normaler doen. En uh, vooral ook niet zo krampachtig doen als er een keer uh, discussie is binnen een partij of binnen een coalitie. Hè, dat wordt heel vaak geduid als uh, conflict. Hè? En conflict, dan, ja, dan heb je een mooi format om te laten zien. Maar... In wezen is discussie, is de kern van democratie. Daar moeten we juist heel erg blij mee zijn. Ja, ja, en, niet, is... als ik het zeg, en niet alles draaien noemen. Hè? Dus, eh, waar, wij noemden net even wat echt een draai is, uh -huh. als je van standpunt verandert. Ja. Maar een compromis sluiten uh, wordt bijvoorbeeld ook heel vaak een draai uh, genoemd. Uh, uh, en, uh, dat is het eigenlijk helemaal niet. Maar het is een soort handige noemer waar wij eigenlijk alles vaak ondervangen. Wat er in zijn totaliteit toe leidt, dat jullie tot de conclusie komen dat we heel veel partijtjes hebben, dat vijf partijen eigenlijk wel meer dan zat zou zijn in het land. Genoeg. Ja, dat is een van de dingen die we aanraden. Want inderdaad, het zijn natuurlijk stiekem helemaal geen zeven stappen... maar het zijn er wel twaalf. Nou ja. wel, geloof ik. <laughs> ja. um, maar, maar inderdaad, dit, is, dit was een van de ideeën die we hadden. Dat uh, ja, het huidige politieke landschap... Kijk, um, dat wordt herverkaveld om maar weer zijn fijne... Ja, ja precies. Het is allemaal nog een beetje op oude verzelde partijen gebaseerd... Ja. die niet echt meer zijn hoe de samenleving nu uh, in elkaar zit. Uh, er lopen wat andere lijnen. Je ziet bijvoorbeeld, dat had je eerder al met het immigratiedebat... nu met het Europadebat... dat het eigenlijk hele andere scheidslijnen zijn dan de partijen nu. Dus het is niet ja. zozeer dat jullie zeggen... die kleine partijen moeten weg. Nee, we gaan helemaal opnieuw gaan we de boel indelen. Hè? Ja, kijk, het was, we, hebben, we, zijn niet, we zijn idealistisch. Niet zo idealistisch dat dit voorstel wordt opgevolgd... Nee, maar we vonden maar, het wel een de Idee. gedachteoefening ja. om eens even, als als, we nou, als je het nou helemaal opnieuw moest verzinnen, hoe zou je het dan indelen? Nou, dan zou dat niet zijn hoe het nu is. Niet en hoe ik. zou het dan bijvoorbeeld wel zijn? Nou, ja, we hebben dus vijf partijen. Eén is bijvoorbeeld een grote, we noemen die de lijst lekker liberaal. Hè. Dat zijn eigenlijk ja. allemaal een beetje liberalige types. Je zag het eigenlijk bij de vorige generatie okay. nog duidelijker. Had je mensen als Rutte, uh, Halsema, Bos en Pechtold. Ja, dat zei, waren vier mensen die konden gewoon perfect samen eigenlijk ja. in één partij ja. uh, zitten. Dus dat is er eentje. Ja. Uh, uh, nou, we hebben een partij uh, gewoon rechts. Uh, <laughs> dat zou ook handig zijn als gewoon het rechtse blok ja. uh, bij elkaar zit. Uh, nou ja, zo nog schouders. Een van de mooiste uitspraken vond ik, die jullie citeren, uh, die is van minister van Defensie Hans Hillen, die zegt, in de politiek hobbel je vooral mee in de optocht en er is geen enkel debat in de Kamer van, van de uitkomst van tevoren al niet bekend is. Toen dacht ik, verrek, zo heb ik eigenlijk nog nooit eraan aangekeken. Is dat inderdaad? Zo? Nou ja, heel naïef misschien. Toen, toen ik naar Den Haag ging, dacht ik van ja, in een debat dan probeer je argumenten uit te wisselen. En uh, nou, misschien zeg je ze nu en dan van uh, goh, uh, goed punt en uh, dat neem ik mee. Dat gebeurt dus zelden. Het is een uitwisseling van uh, partijstandpunten. Uh, maar tot nieuwe inzichten... Ja, ik heb het niet meegemaakt in vier jaar uh, in Den Haag. Want dat komt omdat de meerderheid beslist. Die meerderheid is van ja. tevoren bij de verkiezingen gevormd. Dus we gaan gewoon doen wat die vier of vijf dan afgesproken hebben. Ja, precies. Dus uh, als een minister in de fout gaat, en hè, dan wordt er wel uh, in de media gezegd van nou, spannend debat voor een minister. Dat heb ik zelf eigenlijk nooit zo goed begrepen, ja. want je weet, weet al precies van tevoren dat die meerderheid die minister toch gaat dekken. Ja, en alles is vaak al geregeld. Nou ja, nou, kijk, dat dat zou ook nog niet eens zo'n ramp zijn, als daar dan een beetje uh, open over werd gesproken? Ik weet nog wel bijvoorbeeld dat uh, uh, met dat Kunduz debat bijvoorbeeld, over de missie ja. in Koendo's. Ja, hadden Mark Rutte en Jolande Sap echt alles al uh, geregeld. Maar dan gaan ze nog een heel soort van dramatisch toneelstuk uh, opvoeren in de Kamer. En dat is ook om te laten zien. En is dat dan toneel? Ja, voor een groot deel ja, wel. Maar dat kon ook... je in dat geval ook wel heel uh, ja. duidelijk zien dat dat een deel was. Daar heeft Sap het achteraf ook gezegd. Ze zat Later in die week zat ze op TV uh, en toen werd ze daar steeds mee geconfronteerd. En toen zei ze inderdaad dat Rutte uh, al van tevoren tegen haar had gezegd: Ik ga alles voor je, voor je regelen. Ja. En in dat, dat is ook voor de achterban om te laten zien: kijk, het gaat ons niet makkelijk af, dat soort dingen. Alleen ook daarbij denk ik dat heel veel mensen dat wel ja. doorhebben. Zijn jullie cynisch geworden? De columnist Peter Middendorp die heeft mij ooit een mooi citaat aangereikt: Ik geloof van Flaubert en ik ga het vast niet helemaal goed zeggen... maar ik dacht dat het was, uh, u verwijt mij cynisme... maar ik heb de wereld niet uitgevonden. En zo is het in Den Haag wel een beetje. Maar woord... we hadden dit boek niet geschreven als we... We leggen ons niet neer bij het, nee. het cynisme. Dus dat, uh... Er is toch hoop? Ze moeten gewoon, uh... Eigenlijk is het naïef idealisme. <laughs> Hartelijke dank. We spraken met Gustav Bessems en Dirk Jacob Nieuwboer. Het ging over het boek Doe eens normaal, man. Over politiek Den Haag. Dan kunnen die politici hier voordeel mee doen. En nu misschien ook. Voor even meer informatie kunt u kijken op nieuwshow.nl. Dank jullie wel. Never a dull moment, dat zeggen ze in de Verenigde Staten. In het ene moment verschijnt er een boek over de moordoperatie op Osama Bin Laden. Het andere moment zorgt een orkaan er bijna letterlijk voor dat Mitt Romney van het politieke podium dondert bij de Republikeinse partijconventie. Of heeft Romney eindelijk die stormwit in de zeilen? interessante zaken. Allemaal om voor te leggen aan Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal, Willem Post. Goedemorgen. We hoorden hem daarnet ja. al. Om maar even te beginnen met het boek uh, uh, over de, ja, de actie om Osama bin Laden te pakken te krijgen. Nou ja, de moord, dat werd het later. Mm -hmm. um, Staat daar iets interessants in eigenlijk, Willem? Ja, voor wat we nu weten wel. Het boek komt zou eigenlijk op 11 september uitkomen. Hè? De bekende datum. Ja. Maar wordt nu naar voren gehaald. 4 september komt het al uit. Omdat een aantal media, Associated Press bijvoorbeeld, uh, toch al beslag heeft weten te leggen ja, ja. op een Washington extra postprovocatie. Ja, nog een aantal uh, Amerikaanse kranten. En ja, we hebben het hier wel over de Navy Seals. Dat is de elite van de elite van de Amerikaanse militairen. En ja, Amerika is een land van helden, mythen en symbolen. Ja, ja jeetje, en dit zijn natuurlijk wel echt grote helden in de overtreffende trap. Want ja, dit zijn uh, de mensen die uh, de villa van Bin Laden zijn binnengedrongen... en die het gedaan hebben. En die zijn en als... nu van hun voetstuk gevallen? Nou nee, kijk, als een van die Navy Seals dus besluit... Uh, hij was uit dienst getreden... Uh, ja, in zijn vrije tijd een boek te schrijven hierover... Ja, dan, dan wil toch in principe ieder Amerikaan dat boek lezen... Uh, wat is daar nou precies gebeurd? Ja, en, en wat toch wat ongemakkelijk is voor president Obama... deze uh, Mark Owen wordt hij genoemd. Hè, een, een schuilnaam, de echte naam is inmiddels ook alweer bekend. Al-Qaeda heeft al gezegd, deze man moet natuurlijk nu gedood worden. Dat wilden we altijd al, maar nu weten we ook zijn naam. Hè, dus een oproep hebben ze al gedaan. Nou, deze deze uh, Mark Owen schrijft van... ja, kijk, president Obama, die bij niemand van ons echt populair was... Nou, dat is ook wel een, een aardig gespelde prik. Ja, die koketteren wel heel erg met onze actie. Uh, wij zijn degene die het gedaan hebben. Hè? En het is wat spannender gemaakt dan het misschien was. Want. Uh het was niet een schietpartij van, van een half uur of veertig minuten. We kwamen bovenaan en hij lag al in een plas vol bloed. Hij heeft zich helemaal niet verzet. Ik heb He? zelf twee van die wapens gevonden die helemaal niet geladen waren. Dus dat hele heldhaftige verhaal wat Obama en Biden hebben verteld... Ja, dat, is toch, dat is toch eigenlijk wel ja, een beetje overdreven. Nou ja, goed... en. Dat is natuurlijk niet zo prettig. Nee, ze zijn natuurlijk heel kwaad dat hij dit heeft gedaan. Ja, hè, dus. En dan maar mag ook wel... het mag toch ook niet? Je, mag ook niet nee, even je hebt een verklaring ondertekend dat je over dit soort acties uh, geen publiciteit zoekt. En in ieder geval dat je niet de veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten schaadt. En wat is het veiligheidsbelang dan? Nou ja, dat je toch uit de doeken doet hoe zo'n missie. Uh, uitgevoerd wordt. En in dit boek, dat heb ik inmiddels wel begrepen... van zeg maar de voorpublicaties in de Amerikaanse pers... in dit boek wordt wel uitgelegd... dat in de bossen van North Carolina... zo'n villa helemaal is nagebouwd. En dat ze er maanden over gedaan hebben... Ja, om steeds maar weer die rehearsals... Die, die oefeningen te doen van hoe je het moet doen. Ze wisten al maandenlang hoe die villa er exact ja. uitzag? Ja, ja. Dat moet natuurlijk ook wel. Het is natuurlijk een, een, een precisieactie geweest. En deze Owen bagatelliseerde het ook een beetje. Dat is ook wel chic natuurlijk. Hè. Ach, wij deden alleen maar de laatste 40 minuten. Ja, maar hier heeft natuurlijk een enorm team aan meegewerkt. Nou ja, uh, hij zegt ook nog een keer dat Joe Biden uh, toch wel erg leek... bij, bij een of andere festiviteiten hè, om te vieren allemaal... op een dronken oom bij een kerstmisparty. Uh, ja, nou, een beetje gossip allemaal natuurlijk ook. Kortom... Echt vrolijk worden de Obama-mensen hier niet van. Nee, en wie laat zoiets? Heeft er iemand belang bij? Ja, er wordt natuurlijk wel gesuggereerd. Zit hier iemand? Campagnevoerders in Amerika, uh -huh. politieke oorlog. Zit hier iemand van de Romney-mensen achter? Ja, nou, ja. Doet een klein beetje denken aan hoe George Bush destijds John Kerry onderuit heeft gehaald. Hè, door een beetje te vroeten in de netwerken in het Amerikaanse leger van, van militairen die ook met John Kerry in Vietnam zijn geweest. Was die Kerry wel een oorlogsheld? Dat beeld kun je onderuit halen. Nou, daar wordt van alles gespeculeerd. Daar is het ja. toch wel te vroeg voor. Zou... Eerst moet het boek maar eens lezen. Ja. Maar zou dat dan handig zijn? Ja, ja? Dan roep je toch vooral... De meeste Amerikanen zal het niet uitmaken hoe uh, Osama Bin Laden is uh, afgeknald. En dan zou je, je herinnert toch voortdurend aan het feit dat het onder Obama is gelukt. Ja, en dat heeft Owen wel nu gezegd, hè, deze meneer onder een schuilnaam. Uh, feit blijft dat Obama de verantwoordelijkheid heeft genomen om deze actie door te zetten. En daar moet ik hem wel voor complimenteren. Maar Goh, volgens zet... de Amerikaanse media zou dat zo'n beetje het enige compliment zijn. Maar dat telt natuurlijk wel. Want dit is het grote verhaal, Obama... En Willem, dit is nu net op het moment waarop het lijkt alsof die Romney een beetje meer de wind in de zeilen krijgt. Of is dat. Uh, ja, we hebben de afgelopen week dus de conventie gehad. Uh, daarom. Ik zou zo zeggen, uh, het was een, een zeventje. Uh. <laughs> uh, de toespraak. Uh, Romney is niet de, de grote spreker, uh, nee. de, de orator. Kom alleen uh, maar uh, van, die, van die clichés uit zijn mond. Ja, uh, nou, campagnes gaan vaak over clichés oh. natuurlijk. Hij moest. Uh, extra menselijk overkomen. En zijn, zijn toespraak uh, uh, eergisteravond... ging voor twee derde ook echt over de mens Rom. Die zijn een sterke band met zijn vader. Uiteraard zijn echtgenoten. Uh, dat, dat werd breed uit de doeken gedaan. Ik uh, moet wel zeggen, ik heb net even op de redactie gecheckt... de Nielsen-ratings zijn bekend. Daar kijkt natuurlijk ook iedereen naar. Hm. Hoeveel mensen hebben gekeken naar die toespraak? Vier jaar geleden bij McCain was het 38 miljoen... Uh, kijkers, en nu ja, toch wat tegenvallend. Zo'n 30 miljoen voor Romney. Dat is een tikje teleurstellend. Maar goed, hè, de achterban van Romney is wel tevreden gesteld. Want dit wilden ze dan graag zien. Niet alleen maar het automatisme, altijd bij deze zakenman-politicus. maar ja, ook de menselijke Maar kant. het is toch ook al een godswonder dat iemand van de Mormonse groep. dat die daar überhaupt uh, als, als, als vlaggenschip kan dienen. Ja. Want dat is toch maar een heel klein minderheidje. Nou ja goed, kijk, dat is wel één vlekje op zijn blazoen... als je het bekijkt vanuit conservatief-christelijk perspectief. Uh, zeker. Romney heeft dat ook niet benadrukt, uiteraard, hè, de afgelopen maanden. Nee, maar ze, maar zelf zijn bespreken. vrouw heeft het genoemd, die Zij N. heeft het genoemd hè, en heeft gelijk gezegd van... ja De leeftijdsloze N. Ja, <laughs> oké. Okay. En hè, zij heeft het inderdaad genoemd. Hè, maar vooral ook gewezen op de gemeenschappelijke waarden... Die, die, die dan christelijke Amerikanen ook hebben, met z'n allen. Ja, nou ja, goed, Romney. Nogmaals, voor twee derde was het een toespraak die over de mens Romney ging. Dat was eigenlijk voor de eerste keer. Maar ja, het is bij Romney altijd in de campagne, dan, dan, dan lijkt het allemaal goed te gaan... en dan komt opeens zo'n Clint Eastwood... Eee, onze grote ja. held op het filmdoek... die het ja. toch een klein beetje verpest Ja, heeft. want wat ging die doen? Of wat was de bedoeling? Nou, het was op zich uh, nog wel een aardige act... He, uh, iedereen juichte ook, he. toen ik begon te oreren over de lege stoel naast hem. Dat moest dan Obama voorstellen. Ja, dat gaat hard tegen hard. Nietszeggend, iemand die Obama, heeft zijn beloftes niet nagekomen over de economie, enzovoort, enzovoort. Hij had vijf minuten spreektijd, maar hij bleef maar doorpraten, moeilijk te verstaan. En op een gegeven moment maakte hij ook een gebaar van, ja, we moeten met hem afrekenen, hij moet weg... En toen dus het bekende gebaar onder de kin de nek doorsnijden. Althans, als je dat met je hand zo doet, zoals ik het nu eventjes doe... Uh -huh. ja, dan komt dat. Het werd ook wel even stil in de conventiezaal... van wat gebeurt hier? Hè? En maar was die man nog... Want die is ook in de tachtig. Hij is 82. Is hij nog wel helemaal fris in de nou ja, hoofd? Nou ja, kijk, dat wordt nu natuurlijk de verdedigingstactiek van de Romney-mensen zeggen. Ja, dat zeggen ook de medewerkers nu van Romney. Ja. Dit was eigenlijk het enige wat we niet echt geoefend hadden. Uh, en ja, nou, <tus> nou zie, het is een... Onze grote historicus Huizinga zei al honderd jaar geleden... zo'n conventie, dat is eigenlijk een, een, een goed georganiseerd ritueel. Een, een naïeve sentimentaliteit. Hè? Dat is natuurlijk zo'n conventie. Alles is gereglementeerd. Nou ja, goed, dit dus niet. Obama heeft het opgepikt. Obama-campagne onmiddellijk via Twitter en Facebook... Ze hebben een foto getoond van Obama in het Witte Huis. Op zijn rug gefotografeerd, op een stoel zittend Mr. President. En dan staat eronder, deze zetel is bezet door Obama. Nou ja, als signaaltje van het was eigenlijk allemaal flauwekul... wat die Clint Eastwood deed. Het is niet het belangrijkste van de afgelopen week. Dat was toch echt de toespraak van Mitt Romney. Ja. Ja, en hij moet zo'n 5 à 6 procent toch wel een soort van convention bounce... nu krijgen. En daar is nu het wachten op. Het land van de opiniepeilingen. En nu moet Obama... Zou die... Weer kunnen redden met yes, we can. Nee, daar redt hij het niet mee. Nee. Wat hij moet doen... kijk, Het is toch, het is een voordeel als de opponent, zoals je in Amerika zegt... eerst zijn conventie heeft. Kijk, en nou kan Obama natuurlijk wel daar gebruik van maken. En nu Romney zo het accent heeft gelegd op het menselijke kan Obama uh, nogal specifiek gaan praten over de economie. Want daar zitten natuurlijk ook veel Amerikanen op te wachten. Ja, maar hij het... krijgt juist het verwijt dat hij die economie onvoldoende heeft weten op te krikken. Ja, maar dat gaat tuurlijk. Maar je moet ook uitleggen... Wat er in de toekomst gaat gebeuren. Wat Obama gaat doen, is in ieder geval zeggen. hoe de erfenis vier jaar geleden was. Dat als hij niet had ingegrepen. er misschien wel meer dan 20% werkloosheid nu in Amerika zou zijn. Dat moet hij weer even uitleggen. Maar dan moet je natuurlijk ook de visie voor de toekomst hebben. Bill Clinton is ingehuurd. om woensdagavond nog eens even te vertellen. hoe het onder hem ging met de economie. He, de, de glorious 90s. En dan gaat Obama uitleggen hoe het de komende vier jaar eraan toe gaat in de economie. Willem, hartelijk dank voor de uitleg. Uh, nou ja, we komen nog meer dan vaak bij je terug. Het ging dus over Osama Bin Laden en Mitt Romney. Meer informatie om te vinden bij okay. ons op de newshow.nl. Hartelijk dank. In het net niet gekaapte vliegtuig van deze week... werd er net niet-Arabische muziek gedraaid. Toch was het onder meer die aanname die ervoor zorgde... dat de dreiging van een kaping serieus werd genomen. Want Arabisch, dat is maar eng. Dat is ook precies waar Arabiste Petra Stine... het vanavond in de Kleine Comedie in Amsterdam over gaat hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eng hè, dat Arabisch... Levensgevaarlijk. Je ja. zou er maar zomaar verslaafd aan kunnen raken als je het gaat studeren. Dat is in mijn geval in elk geval gebeurd. Ja, u begon daarmee in 1984. Dat is al heel lang geleden, maar het is ook een hele moeilijke taal. Dus volgens mij duurt het heel lang voordat je die een beetje onder de knie hebt. Werd er eigenlijk toen ook al een link gelegd met terreur? Want dat ja, gaat... mijn vrienden die vonden mij ontzettend slim dat ik Arabisch ging studeren. Want ik ging de taal van de vijand studeren. Nou, ik had echt iets van waar hebben jullie het nu over? Dus zo zag ik, keek ik daar helemaal niet naar tegenaan. Ik dacht van nou, bijzondere taal, uh, sleutel tot een enorm cultuurgebied, tot islam. Gewoon een nieuwsgierig meisje uit Limburg. Maar mijn vrienden hadden dus iets van, ja, die Palestijnse terroristen is handig. Als je dan in zo'n vliegtuig zit, dan kun je gaan bemiddelen omdat je Arabisch spreekt. Of misschien kun je nog wel met oliesheiks in gesprek. Ja, want 84, dat was nog maar net na ja. de oliecrisis. Ja. Dus even... ja, de taal van de vijand is voor heel veel mensen toch al heel lang Arabisch. We gaan even wat voorbeelden geven van die gevaarlijke Arabische muziek. Ja. Dat was natuurlijk de prachtige stem van Faye Roes. Ja. Uh, heb je het verstaan? Ja, natuurlijk. En ik moet meteen <laughs> aan mijn dochter denken... Die, die, waar ik laatst, een, paar, een paar jaar geleden mee in Cairo was. En zaten we in de taxi. En zij, zij verstaat geen Arabisch... maar ze hoorde wel steeds hetzelfde woord terugkeren. Namelijk het woord Habibi. Ja, lief, dus, lief, waarom zingen ze het toch de hele tijd over Habibi? Ik zeg, nou, het is mijn liefje. En Faye die zingt... Uh, ja, over verlangen, over liefde. En dit lied Habaitak safe. Ik hield van je in de zomer, ik hield van je in de winter. Ja, de liefde is ook levensgevaarlijk, dus daar wordt ook over gezongen. Ja, het is ook nog ooit door hind gezongen, hè? Gekeuver. Precies. Hint ja, door... nog, nog een fragmentje. <tied> Ja, wij weten het niet, La maar waar gaat dit nummer over? <laughs> dit is, een, dit is uh, nou, in, de, in de lente van 2011, toen de revoluties uh, losbarsten, baste er ook een enorme uh, creativiteit los. Heel erg veel revolutionaire liederen. En dit is Lang leven Egypte. Ja. En ja, ook voor de leiders in de Arabische wereld was hun eigen taal levensgevaarlijk. Want er gingen zomaar die jongeren op straat roepen... Uh, Ashab, Yurid, Iskrat en Het volk wil de val van het regime. Ja, huiver. Oké, okay, waarom hebben we het erover? Het heeft ja. dus alles een beetje met die vliegtuigkaping te maken. Op de achtergrond was dan Arabische muziek uh, te horen geweest. Al of niet, uh, dat wordt ontkend door de piloten van die Vuelingvlucht. Um, het wordt dus kennelijk toch heel erg beleefd... want aan dat sentiment beantwoordt het natuurlijk een beetje... Ja, Arabisch is eng. En dat is niet helemaal zo gek, natuurlijk. Nou ja, even aansluitend op het vorige onderwerp over, uh, nou, Osama bin Laden. Kijk, mensen hebben natuurlijk de afgelopen, nou, sinds 11 september heel vaak filmpjes gezien met opzwepende taal. waarin moord, uh, dood en uh, bloedvergieten werd geroepen in een taal die niemand begrijpt. Maar dat wist wel iedereen dat het Arabisch was. Dus die associatie is natuurlijk snel gemaakt. Ja. ja, ik vind het wat gek om een taal gevaarlijk te vinden. maar ik begrijp wel dat mensen, als ze het niet kunnen verstaan het alleen maar in één context horen. En ja, maar daar bang voor worden. Goed, en dan is uw verhaal ook heel erg logisch. Ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen. Dat zijn ontzettend lieve mensen. En die zingen mooie liedjes. En die hebben het over liefjes en heel een vaderland. En weet ik veel wat allemaal. Ondergaande zonnen. Uh, ja, denken mensen. Ja, dat kan jij nou wel zeggen. Maar je zal maar in zo'n vliegtuig zitten. Zo simpel werkt het eigenlijk, hè? Ja, nou ja, volgens mij uh, toen je vorig jaar op dat eiland in Noorwegen, uh, die socialistische jongeren, toen hoorden ze Noors. Ik, ja, ik vind het totaal absurd om een uh, taal te associëren met geweld of met liefde. Ik bedoel, dat heb je in alle talen. En het hangt er natuurlijk vanaf wie wat op een bepaalde manier zegt. Maar uh, als je kijkt dat er in de wereld zijn er 300, meer dan 300 miljoen mensen die Arabisch spreken. Meer dan 250 miljoen mensen die Arabisch als tweede taal hebben. En dan ook nog een keer meer dan een miljard mensen die Arabisch zeg maar als taal van hun religie zien. Ja, ik, ik, ik vind het gewoon absurd om de associatie te leggen dat een, een muziekje of een taal uh, mensen angst aan kan jagen. Een aantal jaren geleden was er iemand uh, die in uh, een vliegtuig stapte in, uh, in New York met een uh, tekst op zijn t-shirt. Daar stond op, wij zullen niet zwijgen over Irak, maar dat dan in het Arabisch. En die werd het vliegtuig uitgegooid omdat volgens de steward uh, was het uh, dragen van een Arabische tekst op een t-shirt in een vliegtuig alsof je de bank binnenliep en zegt, nu ga ik jullie overvallen. Ja. Nou, dat is, is toch echt absurd. Uh, destijds schreef u al in 2006 een artikel. Hopelijk neemt Bluchthaven Schiphol snel een paar betrouwbare tolkvertalers in dienst. Ja. Hey, waarschijnlijk hebben ze dat artikel niet gelezen, want daar ging het toch juist ook weer mis. Ja, precies. Uh. Ja. Hey, waar, gaat, uh, waar gaat het vanavond over in de Kleine comedie? Nou, Er zijn vanavond uh, vier mensen die een preek voor eigen parochie mogen houden. Onder andere Job Cohen en uh, uh, Bubbe Ockels. En ik ga een verhaal houden over um, Is Arabisch een gevaarlijke taal? Oké, okay, dat is dus vanavond. Hartelijk, uh, hartelijk dank en veel Graag, plezier dan. Plezier vanavond, ja, dag. Haag, oh, en hoe heet dat in het Arabisch? Hartelijk dank. Uh, uh, shukran. Shukran Petra ja. Stine, een Arabiste. Haag, die ons geruststelde wat betreft de Arabische muziek en de taal. Het is allemaal misschien helemaal niet zo eng als het misschien lijkt. Als u er meer informatie over wil, over bijvoorbeeld die nummers die u hoorde, kunt u ook terecht op onze site nieuwshow.nl. Een Nederlandse groep die heet Storybox het nummer high. Toen de stroom aan bliepjes wegviel, was dat een verademing. Ik heb in tijden niet meer zo genoten van het lezen van boeken. Wat een ontdekking, kaartjes en brieven schrijven en ontvangen. Dit zijn enkele van de reacties van de deelnemers aan het project Living Unplugged Together. Een 30 dagen durend experiment waarin jongeren de mooie kanten van het leven offline kunnen ontdekken of herontdekken. Al drie keer deed een groep van enkele tientallen twintigers en dertigers hieraan mee. Aan de telefoon, initiatiefnemer Wouter Koltek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Op Facebook zal het wel afgebrand worden, dat project, of niet? Um, ja, dat, um, die eerste reacties waren er absoluut. En, um, het heeft mij niet weerhouden om, uh, om het project te starten. Nee. En um, tot nu toe um, met succes, moet ik zeggen. Ja, het, ze, tieners en twintigers zonder internet en smartphone zijn een, een zeldzaamheid. Ja. Wa waarom zijn jullie daarmee begonnen? Um, nou, ik denk dat het in eerste instantie meer een um, behoefte was van mijzelf... Um, ik, ben, ik ben dertiger en ik ben opgegroeid zonder um, mobiele telefoon en internet. En ik, ik, ik, ik vroeg me op een gegeven moment af van hoe zou het zijn om uh, een periode weer zo te leven. En um, ik ben het op een gegeven moment gaan doen, een maand. En, en uh, dat beviel goed. Ook geen telefoon? Um, ik had een vaste lijn. Oké. Okay. Ja. Uh, maar de deelnemers hebben zich dus aangesloten. Hadden die ontwinningsverschijnselen afhankelijk? Um, nou, in eerste instantie geven mensen aan dat ze de eerste dagen wat onrustig zijn. Um, last hebben van een soort fantoom-trillingen uh, in hun broekzak, omdat ze, zeg maar, de, <laughs> <laughs> denken dat ze een sms'je binnenkrijgen of gebeld worden. Uh, dat is het niet en zo. dat blijkt op dat moment dus niet zo te zijn. Of ze reageren heel haastig op geluiden die ze horen in de trein, bijvoorbeeld, als er een, een bel afgaat. <laughs> maar op een gegeven moment wordt dat minder. Ja. En, dan? en dan? Ja, dan. Uh, wat veel mensen in, in die meegedaan hebben aangegeven is dat, dat ze vooral merken dat het, het gefragmenteerd zijn, dus het, het, het steeds de aandacht moeten verleggen naar iets anders, dat dat minder wordt en dat je dus eigenlijk veel meer kan blijven bij het moment en bij de mensen met wie je, met wie je bent op dat dus, moment. Ze, ze kunnen zich beter concentreren ook. Ja, men geeft aan dat de concentratie uh, naarmate uh, de maand vordert, dat die, dat die inderdaad toeneemt. En uh, dat het, het lezen van, van de krant of, of van een boek, of een gesprek met, met je partner of een goede vriend, dat dat, dat, dat langer aanhoudt snel weer afgeleid en door iets anders. Ja. Nou ben jij natuurlijk niet de eerste die dit gedaan heeft. En uh, het verhaal van de afkikverschijnselen... en het idee dat je opeens uit je vriendenkring uh, geschopt bent enzovoort... dat is echt bekend. Het punt is ook, als je die mensen spreekt... een maand later zitten ze allemaal gewoon weer achter alle machines. Um, dat is niet helemaal waar. Een uh, gedeelte, gedeelte inderdaad wel. Maar er zijn ook... Uh, de ervaring die ik heb met de mensen die meegedaan hebben, die ik, die ik daar later over spreek, en ik kan ook voor mezelf spreken, is dat, is dat toch wel met een ander um, met een andere insteek. Omdat je um, op een gegeven moment ook um, merkt, doordat je zo'n maand gedaan hebt, um, wat je wel nuttig vindt aan, aan internet of ja. een mobiele telefoon en wat niet. Kortom, je leert schiften en uit die verhalen van die mensen bleek ook altijd... nou, dan legden ze zichzelf bijvoorbeeld... dan mochten ze twee uur per dag mochten ze eraan besteden. Um, nou goed, ja, daar, daar, daar kun je voor kiezen. Ja. Op het moment dat je, je daar toe in staat bent, dan kun je, dan kun je daar voor kiezen. Je kunt, je kunt ervoor kiezen om um, je mail te checken op, op, op donderdag en zondag... Ja, er zijn ook deelnemers ik, die hebben een programma op hun computer geïnstalleerd... dat ervoor zorgt dat ze maar een beperkt aantal uren per dag op internet kunnen. Maar toen dacht ik, dat is wel verbijsterd dat je daar dan weer een programma voor nodig hebt. Nou goed, het ja, klopt. Er zijn uh, mensen in de omgeving die, die, die nog studeren en die voor hun opleiding een, een, een, een, een, iets af moeten maken binnen, binnen een dag of binnen, binnen twee dagen. Merken dat ze op het moment dat ze echt helemaal online zitten... twee uur, drie uur zitten te surfen of, of met Facebook bezig zijn. En zo'n programma kan hun inderdaad helpen om, uh, om dus minder afgeleid te worden. En uh, dat project wat ze moeten doen of datgene ja. wat ze moeten schrijven ook op tijd af kunnen krijgen. Oké, okay, nou goed. We zullen zien of dit nog een, of dit echt een grote beweging uh, wordt. Hey, veel, uh, veel plezier met al die, dat lezen van die heerlijke kranten en die boeken. Wij doen het al jaren. Ja, hey, ja dag... ik klop, dat klopt. Dat blijf ik ook doen. En uh, ik, ik, ik heb ook al aangegeven. Ik bedoel, ik, ik, uh, ik zit ook graag op internet, maar ik denk dat het goed is om af en toe... Uh, ja. Bewust te zijn van, uh, van wat er nog meer is. Oké, okay, dankjewel. Wouter Koldhek was dit: bedenker van Living Unplugged Together. Een experiment om 30 dagen lang zonder social media door het uh, leven te gaan. Meer informatie via onze website Nieuwshow, tenminste als u online mag zijn, ja, al schrijft u een fijne brief, wat denkt u daarvan? Ja. Gisteren werd met heel veel vertoon van vlaggen... en om een lijst door veel blije gezichten... de 130 kilometer zones op de Nederlandse snelwegen officieel geopend. En dat lijkt hartstikke goed nieuws voor de automobilist. Maar het zou zomaar kunnen als u zich aan die snelheid houdt... 130 kilometer, u wordt bijgehaald door een fietser. Want morgen vertrekt namelijk het Human Power Team Delft-Amsterdam... naar Nevada om daar een aanval te doen op de wereldsnelheidsrecord fietsen. Daar gaan we over praten met oud-schaatser Jan Bos, die gaat het trapwerk doen. En uh, we hebben twee mensen die bij het project hier van Start Af Aan bij betrokken zijn. Paul Denissen, dat is de teamleider. En Niels Lommers, wat doe jij precies? Ik ben de trainer. Jij bent de trainer van de man die het moet van gaan doen. Jan van en Jan en Sebastian. Er zijn twee fietsers, hè? Er gaan twee fietsers okay. mee. komen we uh, dadelijk Ach, helemaal nee. op terug. Uh, de teamleider. 130 km per uur. Onwaarschijnlijk hard uh, voor een fiets. Ja, 130 km per uur, dat... Uh... Dat is wel uh, ja, 130 km per uur. <laughs> Gaan dat jullie dat halen? Wel... Wat, wat is eigenlijk op dit moment het, we het wereldrecord? Het wereldrecord staat op dit moment op 133 km per uur. 133. En uh, vorig jaar hebben we al een keer meegedaan en toen gingen we uh, 129,6 km per uur. Net niet gehaald. Net niet uh, erbij. Ja. Hoe wordt dat eigenlijk gemeten? Uh, je hebt 8 km aanloop, dan mag je, mag je je snelheid opbouwen. En de laatste 200 meter, daarover wordt de tijd berekend en je gemiddelde snelheid daarover. Dat is die, die topsnelheid. En hoe zorg je ervoor dat je zo hard gaat? Dat zal alles met aerodynamica te maken hebben, maar niet alleen. Ja, een groot gedeelte is aerodynamica. Het is een speciale fiets die ze ontworpen hebben op de TU Delft door studenten. En volgens ook helemaal gebouwd. En uh, die vorm die zorgt ervoor dat je echt heel weinig luchtweerstand hebt. Zoveel als de zijspiegel van de auto. Maar hoe ziet dat ding eruit? Want ik, ik heb filmpjes gezien. Op internet. Op internet. Ja. Uh, maar beschrijf het, beschrijf het eens. Ja, dus het lijkt een beetje op, uh, op de, de, de Thalys, de, de voorkant van een, van een trein. Hij heeft een hele spitse neus. En die fiets die past er precies in. Het is een lichtfiets, zeg maar, waar je in, uh, in fietst. En dat zorgt ervoor dat je heel weinig lucht Dus een hebt. soort langgerekt ei. Ja, een, een, een soort van uh, sigaarvorm om die, uh, die fietsen heen. Die, uh, ja, die hem veilig houdt. Ja, en ik begreep dus dat die, die belangrijk is dat die. Voorkant heel spits is ja. en dat uh, betekende dat je dus niet meer op een normale manier gewoon rond kan trappen. Nee, die, die, die beweging die is, uh, die is ovaal geworden, dus ze, ze bewegen minder hoog met hun benen en dat, dat kost gewoon voor de fietsers weer een gewenning, daar moeten ze aan wennen. Ja. En, uh, dat, uh... ja, want daar heb jij dus hen bij geholpen om, om, om dat te trainen. Heel slobbers. ja. Ja. Ja. Hoe, ja, het is een hoe, hele hoe nieuwe vorm. Het was best wel lastig voor de rijders. Ze moesten daar best wel een tijd aan wennen. Want, wat is het probleem? Ja, het is een, een beweging die ze gewoon niet gewend zijn. Het is een onnatuurlijke beweging in het begin. Uh, doordat je gewoon... Uh, ja, je, je, je beweegt wat minder met de benen eigenlijk. Normaal maak je een ronde beweging met de pedalen. En nu niet meer. Het is een afgevlakte uh, ronde, ja. Een ellips. Ja, een ellips. Ja. Dus ze moesten eigenlijk weer opnieuw leren fietsen. Ja. En, en, en je had uh, knap sterke wielredders nodig, of niet? Ja, dat was nog een hele zoektocht. Maar ja. gelukkig kwam uh, Jan Bos uh, snel bij ons aan. En ook uh, Sebastiaan, Sebastiaan Bouillet. En uh, het is heel leuk om die concurrentiestrijd tussen beiden te zien. Want ze willen eigenlijk ja, allebei, allebei de record gaan, gaan het pakken. Gaan ze het ook allebei uh, doen? Ze hebben allebei in ieder geval meerdere <tus> pogingen. We zitten daar van uh, 10 uh, tot 15 september. En eigenlijk hebben we elke ochtend en avond een uh, recordpoging. Uh, dus ze kunnen elke het dag. allebei pakken. Ja, elke dag. En hoeveel meer uh, teams zijn daar? Er zijn in totaal volgens mij 15 teams. En die gaan allemaal proberen om het snelste te ja, zijn? Ja, iedereen probeert om het snelste te zijn. Goh, ik heb uh, Jan Bos aan de lijn. D Dag Jan Bos. Goedemorgen. Ja, jij gaat dus die recordpoging doen. Uh, ja. Je, je bent... <laughs> je zegt het zo van... Nou, ik weet niet waarom ik daar eigenlijk ooit ja tegen heb gezegd. Um, nou, waarom ik ja heb gezegd... Um, dat, is, uh, dat is eigenlijk een beetje een jongensdroom eigenlijk. Oh ja? Je wilde niet uh, zo hard fietsen eigenlijk. En... Um, ja, voor mij was dat, uh, uh, ja, een, een aantal jaren geleden was het al, uh, had ik er al eigenlijk interesse in. En uh, zag ik ook filmpjes op YouTube. En, uh, ja, en, en dit kwam eigenlijk uh, heel toevallig op mijn pad. En dan, uh, ja, dan, ik, kon, ik kon natuurlijk geen nee zeggen. Maar je, je ligt dus in zo'n ding, uh, zit uh, heel smal eigenlijk. Hoe zorg je ervoor dat je niet omvalt überhaupt met zo'n ding? Nou, dat is gewoon uh, uh, heel hard trappen. Zit er en uh, dan, dan, dan, dan, je blijft dan vanzelf eigenlijk, eigenlijk wel in balans. Ja? Dus uh, ja, uh, het enige wat je om zou kunnen laten vallen is uh, uh, zijwind of uh, een lekker band. Uh, of of uh, andere, andere pech. Maar uh, normaal gesproken moet je, moet je gewoon makkelijk uh, rechtuit kunnen fietsen. Maar, maar je, er zit er geen raam in? Nee. Een, je hebt een beeldschermpje voor je met een camera op het, op het dak. En daardoor zie je eigenlijk meer dan, dan, dan met, een, met, een, met, een, met een raam eigenlijk voor je. Ja. Dan dus zie je het, ook die vrachtwagen op je afkomen. Nou ja, je ziet normaal gesproken heb je, heb je ook het frame tussen je knieën en het voorwiel en het stuur. En dat, dat zie je eigenlijk niet meer. Uh, je hebt eigenlijk veel meer zicht. Dus wat, wat was het moeilijke aan het trainen ervoor? Want er wordt gezegd... ze moeten een hele andere manier van fietsen leren. Wat was het probleem? Uh, nou ja, de, de elliptische beweging... Dat, uh, dat vergt wel uh, um, aanpassing. Jan. Uh, je gebruikt wel andere spieren. En uh, dat, uh, dat, dat merkte ik wel, Jan. Ja. Uh, het, uh, het fietsen op een, op een lichtfiets... Dat, ja dat vergt ook wel wat andere balans dan te uh, trainen op een, uh, een racefiets. Okay. En dat, uh, dat ging eigenlijk vrij, vrij makkelijk. Alleen die, die ellipsebeweging, ja, uh, dan merk je wel dat het, uh, dat, je meer, uh, van je, dat het meer vergt van je bovenbenen. Ja. We gaan hier eventjes uh, terug naar Paul Denis. Uh, jullie gaan naar Nevada, hè? Ja. Waarom daar? Hè? Ja, in Nevada heb je echt een hele mooie weg. Je hebt een rechte weg nodig die, die meer dan acht kilometer lang is. En daar wordt eigenlijk elk jaar die wedstrijd gehouden. En daar staan ook de wereldrecords op, op die baan. Die maar waarom Die weg, je... weg wordt afgezet, ja. denk ik aan. Ja, gelukkig wel. Dus ja. je hoeft geen vrachtwagen ja. in te halen. Nee. Nee. En uh, die weg die wordt afgezet en vervolgens elke ochtend en elke avond... mag je daar met z'n allen de buurt eroverheen ja. racen. Ja. Maar waarom moet je dan nou eerst acht kilometer uh, uh, fietsen... en dat het dan pas gemeten wordt? Je bent na pakweg vijf kilometer toch ook wel op snelheid? Uh, nou, je wilt het wel heel goed op laten bouwen. Dat is ook weer een van de dingen die je die, je die trainer moet, moet organiseren... is dat die fietsen niet al uitgeput is naar 5 kilometer... en langzaam naar zo'n uh -huh. snelheid gaat. Ik denk, als je een oud omaatje in die fiets zet van ons... dan ga je ook nog 60, 70 kilometer ja? puur. Uh -huh. Alleen om vervolgens die 130 te halen, om van 100 naar 130 te gaan bijvoorbeeld... dan heb je van die fietsen nodig, zoals Jan Bos en Sebastian Bovier. Jawel, maar heb je daar dan 8 kilometer voor nodig? Kan je het niet bijvoorbeeld na 3 kilometer ook al bereiken, die topsnelheid? Nee, ik zo. Ik wil dat het nog langer is. Dat zou ideaal zijn, Want, omdat het redelijk makkelijk is om uh, rustig naar een hoge snelheid te gaan. De aerodynamica is zo goed dat je eigenlijk heel lang kan blijven versnellen. Alleen dat laatste stukje inderdaad van de 100 naar 130 kost heel veel energie. Dus eigenlijk voordat je aan die 100 naar 130 wil beginnen, wil je eigenlijk al heel makkelijk op de 100 zitten. Maar waarom kan je dat dan niet eerder doen? Het kan wel, maar dan ga je gewoon minder hard. Uh, omdat je dan eigenlijk uh, meer energie moet leveren in een kortere tijd. En dat kan een mens gewoon niet. Dan heb je toch echt een, uh, een vieze, vuile motor nodig. Ja. Dus uh, jij zegt dat zou eigenlijk, als je bijvoorbeeld na 12 kilometer het zou meten, zou het nog harder gaan. Ja, dan zou het harder en wanneer, kunnen gaan. En wanneer houdt het dan weer op? Ik denk dat het daar ook wel op houdt hoor. Ja, ja, ja. Maar dat zou je eigenlijk niet hebben. Maar die weg is niet lang genoeg. Nee. Wie heeft dit ooit zo bedacht dan, die acht <laughs> kilometer? Ik durf, het niet te zeggen. ik durf het niet te zeggen. Het record Eigenlijk... staat al jaren vast. Hè? Hoe, hoe komt ja. dat? Ja, er is uh, Sam Winningham, dat is degene die het record heeft. Die is daar al, al, denk ik, twintig jaar mee bezig. En uh, die, uh, die heeft ook uh, samen met iemand die de fiets bouwt... elk jaar weer een nieuwe fiets gebouwd. Die doet dat op basis van gevoel. Die maakt die fiets door, door mooi te schalen en elke keer te kijken of die beter is. En wat wij nu proberen is het op basis van de techniek te doen. Vanuit de universiteit kunnen faciliteiten zoals windtunnels gebruiken. Hij doet het op zijn gevoel. En hij doet het op ons op gevoel. Want jullie met een heel team en een universiteit <laughs> achter je. Ja. En dan wint hij nog. Nou, vorig jaar hebben wij rollen. Ja? <laughs> dus het is wat wij in één jaar kunnen, kunnen doen. Ja. Daar is hij een aantal jaar mee bezig. Elke keer weer een nieuwe fiets bouwen. En wij kunnen het allemaal simuleren en, en uitrekenen. En wat zijn, de, wat zijn de ontwikkelingen waar je uiteindelijk... Want het is net de Formule 1 natuurlijk. Hè? Het gaat ja. om hele kleine dingetjes. Ja. Wat zijn de dingen waar je uiteindelijk net dat puntje ja. waardoor je wint. Nou Bijvoorbeeld dat camerasysteem, dat zorgt er weer voor dat je, dat je alles weer wat aerodynamischer kan maken. Geen randjes op je, op je buitenvorm moet ja. zo glad mogelijk zijn. En, en iets als een luchtinlaat. Die fietsen die moet gekoeld worden. Als je geen koeling zou hebben, dan, nou ja, dan zet je helemaal kapot. Zeker He? ja. in de En hij moet zuurstof krijgen. Dus ook die luchtinlaat om die goed te positioneren, daar wordt heel lang over nagedacht en oh. heel erg veel over... Ja berekend heel de hele Want hoe die lucht inlaat zitten, dan hebben we gewoon gaatjes in? Ja, er zit, uh, je moet een gat maken op een goede plek. En daar wordt de luchtstroming doorgevoerd. En uh, we hebben bijvoorbeeld Nakedux gebruikt. Nou, dat is iets wat we in de Formule 1 heel veel gebruiken... om, om een motor te koelen. Uh, en uh, we gebruiken ook luchtinlaat op andere plaatsen... om te zorgen dat ja, die luchtweerstand, die aerodynamica... zo goed mogelijk is. Maar goed, het, het record staat nu op 133. En wat denk je... Moet kunnen. Ja, nou die fiets die, die we dit jaar uh, gebouwd hebben, die is echt een stuk beter dan de fiets van vorig jaar. En uh, ik denk dat er heel veel mogelijk is. Ja. En wat hebben wij daar als gewone fietsers aan? ja Wetenschappelijk gezien. Het is de Formule 1 onder de, de fietsen, noemen we het altijd ook. En uh, laat zien wat de hoge technologieën zijn. De, de, de speciale fietsjes van de fiets. Dat je 130 km per uur kan op mensenkracht. Dat, dat is een bizar verschijnsel. En zijn ja, maar er dan wel ja. dingetjes uitgekomen waarvan je denkt... Nou, die zijn voor de gewone fiets ook bruikbaar? Nou ja, als op, op, op lange termijn zou je kunnen gaan, naar, of kunnen gaan kijken naar fietsen... die ook gestroomlijnd zijn, die op je de, over de weg gaan. Dat je veel efficiënter... Uh, ja, maar een gestroomlijnde fiets dat betekent dat je dus in zo'n zo zo zo zo eitje moet gaan zitten... Dat, ja. Ziet er niet zitten? Nou, nee, dat zie ik niet zitten. Nee, daar zit je op in zo'n zo rare banaan. Weet je ik weet het niet. Ik, ik, ik vind die mensen op een lichtfiets al heel avontuurlijk. Ja, die vind ik eng. Ja, maar het is wel een manier waarop je efficiënter kan omgaan met je eigen energie. Ja, maar ik heb wel het idee dat je dan niet makkelijk af kan stappen. Omdat je dus opeens horizontaal ligt. Je bent natuurlijk vanuit de horizontale stand minder snel op de been. Ja, het valt mee. Het is een kwestie van wennen en... Uh... Dan. Toch is dat nooit echt een enorm succes geworden, hè, die lichtfiets. Misschien na dit project, uh, na het wiel. Nee, maar het is toch zo? Ja, het is nee, niet cool. zo dat je op een gegeven moment ja. dacht van... oh jee, nou, je ziet nu overal lichtfiets. Dat is toch niet gebeurd. En ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Misschien is het wel een mentale kwestie. Even naar de trainer. Uh, nog bang voor onverwachte dopingcontroles? Nee, en voor mij mogen ze. Ja. Je, ze, ze, ze, ze, zijn, je, ze zijn gewoon clean. Dus, dus, uh, oh, nee, maar al waren ze niet clean. Is er dan nog niemand die er wat van zegt? Of... Uh, ik verwacht het niet. Het is in, uh, wat dat betreft een, een kleine sport. Ja. Um, dus ik denk niet dat de waarde Maar, maar hier je zou tot over maakt. je over, over oren in de, in de epo kunnen stappen, toch? Ja, dat kan. Ja. Ja, of het dan nog leuk is, uh, is ja. de vraag. Nee, nee, nee. Dat zou ik niet, uh... Ver, vermoed je wel dat dat al dat gebeurt? Dat zo echt zo'n totaal gedoopte jongen daar gaat zitten? Want dat is best voor de hand, ligt die huur je gewoon in. Nee, ik denk het niet. Als je het wereldje ziet... het is een hele vriendschappelijke wereld eigenlijk... Ja. En uh, ook de, de technologieën worden tot op een zekere hoogte wel gedeeld. Ook. Dus ik denk mensen... niet dat het... Uh... Ja, dus kunnen mensen het zien? Ja, we zijn te volgen op hptdelft.nl. En uh, daar zullen we alle informatie... Ja, kan je allemaal vinden. Oké. Okay. Hartelijk dank, Paul Denissen. Jan Bos hoorde u nog aan de telefoon en Niel Lommers. Meer informatie dus newshop.nl. Wij zijn er dadelijk na... Ja, na tien uur en dan gaan we vertellen wie het gat van uh, Pieter Steins op gaat vullen. We hebben het ook nog over vissen en over de taaldetector. Nou ja... Samen thuis, samen Tros. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed.